somehow free They taught me What to say In school I learned it off by heart But now that's time To And Now I know What they're saying In the music of the parade And We made our love on Waste the land Through the barricades Born on different sides of life But we fear the same Drums begin to fail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 Precies. De gewone wereld, maar ook de cultuur, hè? zeker in de Nederlandse cultuur. Hè? Een beetje, doe maar gewoon, doe maar, hè? dan doe je al gek genoeg. Ja. Nou ja, als iets tegen passie is, dan is dat ongeveer wel die uitspraak. Hè? Absoluut. Ja. Hoe zie jij dat? Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. ja.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 Nog uh, voor de tijd dat hij in Wem zat. Dat toen klopt, hij 17 ja. was. Ja, dat klopt. Uh, um.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 Nou, we, gaan, we gaan naar het uh, volgende nummer van Bob Carlisle en Butterfly Kisses. But most of all For butterfly kisses After bedtime prayer Sticking little white flowers All up in her hair I walk beside the pony, Daddy It's my first ride I know the cake looks funny, Daddy But I sure tried Oh, with all that I've done Must have done something right To deserve a hug every morning And butterfly kisses at night Sweet sixteen today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 It's a bedtime prayer. Staying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 ik hoor de, de spiritualiteit wel als belangrijkste rode draad uh, ja, in je leven ja. klopt dat ja ja. Ja. Zou ik kunnen, denk, hm? yeah? ja nou ik zou zeggen zou je kunnen zeggen dat shamanisme ook uh, vooral bestaat uit spiritualiteit het is een basale manier van leven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 Waiting on an angel, one to carry me home. Hope you come to see me soon, cause I don't. Just be kind to a stranger, cause you'll never know, it just might be an angel come, oh, knocking at your door, I'm knocking at your door. And I'm waiting on an angel And I know it won't be long To find myself a resting place In my angel's arms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 Uh, dat had hij al helemaal klaargezet. Had hij helemaal van, klaar. Als ik naar Ibiza bieten ga, dan ga ik schilderen. Ja. En, ja. Ja. Dus ja, nooit wachten. Nooit mm -hmm. wachten.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 I miss you so much. Tonight, if it's just an infatuation, then why is my heart aching to hold you forever? Give up part Ik